Levi van Eck met het NOS-journaal. Op steeds meer sportclubs mag niet meer worden gerookt. Vorig jaar verdubbelden het aantal sportclubs met een rookverbod... naar zo'n 1150, blijkt uit cijfers van gezondheidsorganisaties. Bij de hockeyverenigingen is het roken al verboden... bij meer dan de helft van de clubs. Bij tennisverenigingen is dat maar 1 op de vijf. Volgens de gezondheidsorganisaties is er nog een lange weg te gaan... omdat bij verreweg de meeste sportclubs nog gerookt mag worden...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 In de Afghaanse provincie Helmand zijn zo'n 40 bruiloftsgasten omgekomen bij een aanval van het leger. Zeker 13 mensen raakten gewond. De aanval was gericht op een huis in de buurt dat volgens Afghaanse autoriteiten door de Taliban werd gebruikt om zelfmoordterroristen op te leiden. Daar zouden 22 Talibanleden zijn gedood en 14 mensen zijn opgepakt. Aan de kant van het Afghaanse leger zouden 18 doden zijn gevallen. Het weer vrijwel overal droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. Vanuit het zuidwesten breekt soms de zon door bij 90 graden en een matige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnanswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 heerlijke gouden oude van Delegation en Where is the Love. Ja, we gaan live schakelen met de Duitsersveld voor het eerst en voor het nieuwe seizoen. Weer naar Jovenis, de wedstrijd van vanmiddag. SV Zoonvoort, HBOK. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag Rob. En luisteraars uiteraard. Ja, lang niet gesproken Joop. Ja, jij ook. De beste wensen. Het seizoen is eindelijk begonnen. Het heeft lang geduurd dit jaar. Echt waar. Ik bedoel, als je pas op de 21ste... De eerste competitie werd gespeeld, dan mag je toch nog zeggen dat het lang geduurd werd, hè? of niet? Ja, zeker vond ik ook hoor, dus... Uh... Ja, uh, Samfoort uh, is uh, eigenlijk niet helemaal de basis, want uh, Dylan Kreuger is uh, nog steeds geplaseerd. Of dus is hij weer geplaseerd geraakt en daar is nog steeds geplaseerd van. We hebben wel twee nieuwe mensen. Mohamed El Elmotoakil, als ik het goed uitspreek. En uh, gewoon uh, Robin van Dijk. Die heeft eens iedereen in de onverwisseling meegedaan. Die zijn ingepast en uh, spelen tegen HBOK. En bij HBOK spelen twee oudsongs gespeeld. Wel uh, Olivier Rivai en Witwater. Het was sprake van dat het water uh, gemasseerd zou zijn, maar dat is niks van waar. Hij speelt gewoon. en staat gewoon op zijn uh, rechterkant buitenplaats. Zandvoort uh, ja, is een beetje aan het terugvoetballen. H uh, HBOK.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 We zullen het merken. De seizoen is begonnen. De stand is 0-0. We spelen in de 25e minuut. Dus kom nog even kijken als het kan. Oké, okay, dankjewel Joop voor uh, dit moment. Nou, uiteraard komen we straks weer bij je terug. 0-0 ja. dus daar op ja. Duintjesveld. Okay. Ja, wat ja. wou je zeggen? Nee, dankjewel. Tot straks. Oké, okay. ja, okay. tot zo uh, Joop. Tot straks. Okay. Dat was uh, Joop oh. Ress inderdaad vanaf. Duintjesveld, we zijn daar weer gelukkig. Ik give een fuck about je Instagram. Dat is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 solo yo sé que cuando tú me ves cae rápido cae rápido conmigo sal a flotar te pasas en mi botrero en fin irá contigo y en tus cachetelas no te la no digas que no no digas que no te vieron perreando conmigo en el club porque cuando tiro soy el Fran Franco tirador que siempre tira en el blanco mi cuenta de vistas pero soy Franco nadie deposita más que yo en el banco me diga dice lo que te conviene después que te vienes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 The consequence, slow up, you don't know me like that. Two steps forward and I'm two steps back. Like oh, oh, oh, oh. losing my patience. I try to play nice. Oh, oh, oh, oh Seems you're not listening. Now I'm just like, Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up. Cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the hole. Who does she ask for your flips?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 Ze hebben al heel lang niet meer gedraaid op de Zandvoorts Radio. Dus het werd weer tijd, hè? Tijd voor Herper Elberts en Janet Jackson... en Diamond Circle's Best Friends. Acht minuten voor half vier. We zeggen nogmaals, goedemiddag. En geniet van het lekkere, mooie weer. En uiteraard de Zandvoorts Radio op de achtergrond. Wij zijn er met Zalf op zaterdag... op deze zaterdag en maandagmiddag... tot aan 5 uur vanmiddag. En uiteraard heel veel aandacht.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 Nijmegen zien, bijna die de 60 meter inslaan om de schot losliet. Wat, nou, dat is niet normaal.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 your arms around me De Sanfordse Radio en we gaan weer schakelen met Duitsersveld. Joop van eerst, want er beetje, ja, we zitten zo'n beetje richting het einde van de wedstrijd te komen... van de eerste nou, helft in ieder geval. Hè. Laten we het daarover hebben. Ja, eerste helft, op inderdaad. Het is bijna rust. Ik denk dat hij iets bijtrekt. Uh, het zal niet veel zijn. Maar ja, Sanford staat er straks met Edel voor. Dat is, uh, vond ik verrassend. En uh, de manier waarop we gaan is, is eigenlijk nog verrassender... Die is niet echt slecht, maar die, uh, ja, die, die zet er toch echt wel laatst. Goed, Jesse uh, de dus 1-0 en uh, Zandvoort daarna, moest daarna terugvallen. Ja, en die heeft trouwens het voor als rug voor de rust. En uh, Zandvoort moest terug, uh, maar uh, gelukkig staat een dank Kerkman in de goal. En die, uh, ja, die is wel gauw waard, het was wel gauwkig voor Salford waard Ongelooflijk. Waar grote kansen, maar hij pakt ze uh, van Ranssen zegt, gewoon het goal uit? Heerlijk, dus van echt genieten. Echt een type die kan reageren en dat heel goed doet. Ja, en dan uh, de Haan, ja voorin toch wel kansen. Hij kan hij kan reageren. Samen met uh, een persoon als Nijzer Kerstin erachter en uh, Nijzer Berg erachter... ...moet hij goed aangevoerd worden met ballen. En dat is al gaat allemaal lekker. Dus ik maak me sterk dat het bij 1-0 blijft. Maar aan de andere kant, ja, uh, HBOK is HBOK. Je moet kampioen worden. En die, uh, die druk die is toch wel behoorlijk.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 Team my dear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 Juist van Albert Jan. Ondanks dat de zomer bijna voorbij is, is het niet voorbij met de activiteiten en evenementen in Zandvoort. Wat we hadden we weer een bomvolle evenementagenda even na half 4. Dus weer de komende dagen heel veel te doen hier in Zandvoort. Zandvoort leeft gewoon en wij doen lekker mee als lokale radio, uiteraard.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 time I see your face It's cold. Colder than ice with no more flame We gaan weer naar uh, jouw finish toe, want de tweede helft is begonnen en je hebt een doelpunt Joop. Ja, de T is nog niet eens naar beneden gezakt, ik zweer het je. En uh, het was uh, van HWK, uh, Ruben Nial, die de 1-1 scoorde, stond helemaal vrij voor het doel. Mooie voorzet, ja, heel simpel. Daarvoor gaat trouwens uh, Daan Kerkman een prachtige reddingsverricht. Dan die bal uit de bovenhoek, over de achterlijn en uit die corner is het doelpunt gekomen. Dat is 1-1. Ja, we hebben nog een hele. Eerste, eerste, tweede helft gehad. Oké, okay, dankjewel Joop. En helaas inderdaad nu alweer een doelpunt voor HBOK. Maar vanaf de voetbal gaan we door naar. Ja, je kan wel zeggen de autosport natuurlijk. Want dan gaan we het hebben over Rob Slotemaker, Albert-Jan. Ja, want afgelopen maandag was het exact 40 jaar geleden. dat de legendarische coureur Rob Slotemaker overleed.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 Dat je het leuk vond, ik heb stiekem met je gedanst Een uit de jaren 80, Ditmaal van Toontje Lager en ik heb stiekem met je gedanst. Het is drie minuten voor vier uur. Zo dadelijk naar het nieuws er weer zijn Robert-Jan en ik er nog één uur lang. Met Salford op zaterdag, op de zaterdag en de maandagmiddag. Uiteraard krijg je dan de kwalificatie. Waar we aandacht aan besteden op Formule 1 van Singapore van morgen. En meer over de voetbalwedstrijd. SV Salford HBOK. Waar het op dit moment 1 tegen 1 is...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 En we gaan naar de Joop van Neston. Joop. Ja, Nuits Hilberg pakte de bal mooi af. Gaf hem een mij komt voor. Daar stond saling vertoet. En die haalde uit. En het vierde stuiter ging hij over de keeper heen. Zond verleid met 2-1. Dankjewel, goede berichten.